Renate Kok met het NOS journaal. Nederland hoeft geen IS-vrouwen met hun kinderen terug te halen uit kampen in Noord-Syrië. Dat oordeelde het Hof in het spoedappel, dat was ingesteld door de ministers Blok en Grapperhaus. Hier oordeelde de rechter in een kort geding nog dat de staat zijn best moest doen om in ieder geval 56 kinderen terug te halen. Maar die uitspraak is nu teruggedraaid. Het Hof is het eens met de landsadvocaat dat niet de rechter, maar de politiek moet bepalen wie er uit die Syrische kampen worden teruggehaald. Minister Grapperhaus is. Is tevreden over de uitspraak. Hij herhaalt dat het kabinet de vrouwen en kinderen niet actief wil terughalen uit het gebied. De twee IS-vrouwen die deze week door Turkije werden teruggestuurd naar Nederland... zitten nog zeker twee weken vast. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De vrouwen van 24 en 25 uit Tilburg en Apeldoorn... worden verdacht van het deelnemen aan een terroristische organisatie... omdat ze allebei in het strijdgebied van de IS in Syrië zijn geweest. Ze werden bij aankomst op Schiphol dinsdag meteen opgepakt. De jonge kinderen die een van de twee bij zich had... zijn overgedragen aan een voogd van de jeugdbescherming.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 De Amerikaanse president Trump gaat de verkiezingen volgend jaar in... met zijn huidige vicepresident Mike Pence. Tegen Fox News zei Trump dat oud-VN-ambassadeur Nikki Haley... ook geweldig zou zijn geweest, maar dat Pence zijn man is... die al fenomenaal werk heeft geleverd. Een chauffeur van een waardetransport is in Utrecht een blok goud van ruim 200.000 euro verloren. Hij had het blok opgehaald bij de Koninklijke Munt. Waarschijnlijk zat de deur van zijn bestelbusje niet goed dicht. Er is 25.000 euro vindersloon uitgeloofd. Het weer, de bewolking neemt toe. In Zeeland valt uiteindelijk ook wat regen en de temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden. Ook morgen is het bewolkt en dan wordt het maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is niet drukker dan anders rond dit tijdstip op vrijdagmiddag. Maar er staat wel een uitzonderlijk lange file op de A7 op de afsluitdijk naar Friesland. Want tussen den Oever en Kornwerder Zand heb je meer dan een uur vertraging. Het komt allemaal door een ongeluk van eerder vanmiddag. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang en die duren naar verwachting tot even na vijf uur. Verwacht Rijkswaterstaat. En tot die tijd kan het verkeer er alleen langs via de vluchtstrook. Dat veroorzaakt dus nog wel tien kilometer file. Het is ook druk op de A2 Amsterdam richting Utrecht, tussen Breukelen en Maarse 10 minuten tijdverlies. En een kwartiervertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Het draait langzaam tussen Nieuw-Vennep en Leidsendam. Op de A6 van Muiden naar Lelystad heb je ook 10 minuten oponthoud... tussen Almere Buiten en Lelystad. En een kwartiervertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Het is tussen Akersloot en Koymeer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Oh, van Dit is, is Dance Radio en CFM gezamenlijk. Leuk dat je er bent, uh, trouwens. Uh, we gaan uh, lekkere muziek, uh, uh, muziek... Ja, we gaan... Uh, ja, nee, dan ben ik echt... Uh, ik kan er een aantal uh, lekkere plaatjes voorbij straks. Uh, ja, echt goed. Billy en q Er staan 1 december staan ze in Paradiso. Maar nou, niet, in de, niet met de belangrijkste man, want die is overleden helaas. Ik ga er ook niet naartoe, eigenlijk. Nee, nee, nee. Hey, mocht jij nog uh, muzikale suggesties hebben, dan, uh, dan, uh, dan uh, kan je dat altijd even mailen via het vorm van Dansradio.in. Ik zie staan uh, Luzens, uh, George Benson. Uh, kortom, uh, blijf lekker hangen hier op uh, Dansradio.in. Dus het is tijd voor de, de nieuwe single, of nieuwe single. Uh, we gaan uh, aandacht besteden aan een nieuwe album van Incognito. Dat is uh, twee weken geleden uitgekomen. En, uh, van dat album draaien we al for You. I'm a drinker before it, it's when I wanna dream for it, and usually when I wear a suit, I leave when I want it to, I'm not trying to hurt nobody, you only live once, they told me, you can't be mad at me, but I can just be cheap, even though I got my own CD, maybe even on. Ain't no change in me Ain't no change I can only be me, me, me So I might be on TV, TV. Cause I got my own CD Or oh, you will ever see That Same OG I used to be the main one club What? But now I choose to stay at home Most of my friends still thugging yeah. But this time the G's will grow I'm About my future lately, whatever that may be. But now it's clear to me I can just be cheap, even though I got my own CD. Maybe even on TV, there ain't no change in me. I can only be me, me, me. so I might be on TV, even though I might. 'Cause I got my own CD. That. same OG. Hello, y'all. Huh. This is the Timberland coming to you one more game. You see, people say that we changing. But I think it's the people that are around us that are changing. You see, we ain't trying to hurt nobody. But people trying to hurt us. Same Moji uh -huh. check I my own CD. emoji. Oh yeah. Ah, de Ryan van een uh, tijdje terug alweer. Uh, ja. En voor de hebben we een nieuwe single van uh, ik, nou, Een nieuwe Een... een... Uh, track. Kom uh, <laughs> voor het laatste album uh, van uh, Incognito. Uh, al voor jou heerlijk open trouwens kunt je zeker zeker zeker zeker uh, aanbevelen, zeg maar ja Goed, goed, het is alweer de 16 minuten over 5. Uh, je weet het, op uh, vrijdag uh, tussen 6 en 7 draaien we uh, alleen maar classics. Tussen, tussen 6 en 7 vanavond. Mocht je nog muzikale suggesties hebben, dan uh, kun je dat laten weten via het uh, welbekende forum natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. ja. Zo, maar dan, uh, gaan we George Benson draaien met uh, Give Me the Night. Ja, die draaien we dan volgend uur niet. Nee, nee, nee, nee, nee. Wat we wel gaan doen is een, een nieuwe track. Uh, gaat vandaag in rotatie hier bij Dance Radio. En dan heb ik het over At Work. Hier is Sunny Days en dat was het wel vandaag. Heerlijk weer. Work. En Keats en Sunny. ik dacht. Uh, hij heeft wel een, een, een toepasselijk plaatje, toch? Uh, ja, ja, ja. Hey, dit is Dance Radio. Goedemiddag. En CFM uh, Zandvoort, natuurlijk. Uh, we zitten op de 106.9 live, zeg maar. Ja, ja, die wilde ik even eronder hebben. Ja, ik, ik zit even naar zandvoort.nl te kijken. De, de wethouder en de, de schoolkinderen planten bomen in Nieuw-Noord. Dat is dus een, afgelopen woensdag gebeurd. Het, uh, 13 november... En uh, dat is uh, samen met uh, de duido's uh, met GroenBach geweest. Ja, ja, ja, ja. En um, ja, de Zandvoortpas uh, en hoge ziektekosten. Uh, we moeten maar eens even kijken. Uh, de gemeente Zandvoort biedt samen met zorgverzekeraars Unive en Zorg en Zekerheid... een voorlopige zorgpolis aan voor de houders van de Zandvoortpas. De gemeentelijke zorgpolis is uh, voordelig... als u hoge of middelhoge ziektekosten heeft. Ja, met het weer, hè, met die griep en zo. Oh, joh. Ja, ja, ja. Ja, ja, goed. Um, straks gaan we George Benson draaien. Ik zie ook nog Quincy Jones staan. Ja, maar nu weer snel een ander plaatje, een lekker plaatje, mag ik wel zeggen. We gaan ook nog het weerbericht dit uur doen. En zoals je al weet, twee uur alleen Mark Classics. Ook een beetje commissieel, ja. Uit ja, onze uh, jeugd vandaan zeg maar. Ja, vanavond trouwens ook uh, tussen 10 en 12, Dank voor Leeuwen. leven, op CFM en op uh, Dance Radio. Ja. Het is 6 voor half 6 hier in Groot-Amsterdam. En zandvoort wordt het rijden. een van mijn favoriete klassieks. Hier is uh, Delle Dit is CFM uh, en Dance Radio. Deze plaat kwam ik uh, weer eens uh, te tegen in mijn uh, collectie. In mijn uh, CD-collectie zelfs. Ja, ja, ja, ja. Ik ja. ben wel van, uh, een fan van Quincy uh, Jones. Uh, en uh, vorig jaar heeft hij uh, een, een trick uitgebracht. Met Shaka Khan, jawel. Zet je radio nu maar wat harder. op je computer. Hier is uh, Keith Wittgen. a dream in your eyes. Reflecting what's in front of you It's A taste lingering on your lips, a feeling on your fingertips Ooh, girl, can't nobody tell you what you cannot do Write a word and watch your emotions go right through you Make me big like a rocket, watch it soar across the moon To do you hurt, oh, and set you free. There's nothing that can stop you from. projectje van vorig jaar. Uh, Keep Rich, een heerlijke plaat. Uh, al zeg ik dat zelf. Uh, ja, ja, ja, ja. Uh, ja zo meteen gaan we... Een plaat van Loos rijden. Hang aan de string. Maar eerst de uh, Chimes. Ja, dat is... Uh, ja, dat moet hij wel op, uh, ja, dat doet hij wel. Ja, de Chimes eigenlijk. Ik ben terug op uh, Dance Radio, uh, elke vrijdag tussen 5 en 7. het eerste uur uh, een beetje zonvol. En dan uh, twee uur gaan we lekker alleen maar klassies draaien. Ja, dat vrijdaggevoel hè? dat, uh, dat vrijdaggevoel. Dan weer helemaal het weekendgevoel weer, uh, weer helemaal bij je uh, in, naartoe brengen natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Kom nou ik heb mijn woorden gedaan. <laughs> de rijden we trouwens de Chimes en... Uh, ja. Ja, ik moet erover nadenken. Ja, het is voor mij ook vrijdag. Hè. Vrijdagmiddag. Uh, het is voor mij ook weekend. Aankomend weekend ga ik naar Winterberg en dan moet ik DJen. Ik zal maar niet vertellen wat ik ga draaien. Nee, nee, niet geschikt voor dance radio. en Misschien wel voor Zieuwen, maar. Ze staat in een uh, hogere rotatie. Ik heb het over Jackie Crime at some times. Maar we draaien een ander nummertje. Get it right! Yes, Album. Get it right hier op Dance Radio en CFM. Ja, het is alweer uh, zeven minuten voor uh, zes uur. Uh, het gaat het tijd hard, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, zes, uur ben ik uiteraard weer bij terug met alleen maar classics. Dus mocht je nog muzikale suggesties hebben, laat het even weten. Dan, uh, dan kan ik daar misschien iets aan doen. Uh, Dance Radio. En, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Goed, um, zo meteen gaan we nog George Benson draaien. En dan sluiten we natuurlijk mee af met Give Me The Night. Maar deze track die draait al enige tijd op Dance Radio. Al uh, nou, niks sinds oktober. En ik blijf het een lekker plaatje vinden. Maar dat wil nog maar niet uh, doorbreken. Ik heb het over uh, Linda Daan. Dit is uh, Funk Street op Dance Radio en CFM.